Twee minuten over elf, dit is Hilversum 1, de Avro. Wij herhalen nu een programma dat eerder werd uitgezonden op 1 november 1971. Biels Co., een radiofeuilleton geschreven door Jan Moraal en geregisseerd door Jo Fischer Jr. uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen Bills Goedemorgen. Ja, juffrouw. Ja, dat heb ik genoteerd, hoor. Daar... Oh, zeg. Bent u daar nog? Oh, fijn. Ja, nou ik u toch heb... Uh, wilt u me even doorverbinden met Arthur? <tie> ja, dank u wel. Ben jij dat, Arthur? Ja, nee, zeg. Ik bel je namelijk even over... Wat zeg je? Gisteravond? Je sokken... Lieve Arthur, het is misschien vragen naar de bekende weg... maar zou je misschien even willen vertellen... waar ik gisteravond je sokken had moeten vinden? Ben je, je ondergoed? Waar dan? In de, in de badkamer. Arthur, schatje, was jij gisteravond in de badkamer? Ik, ik bedoel... ja. Wat zeg je? Of wat goed is? Dat je vanavond bij me komt slapen? Ja, maar zeg, ik bedoel, Arthur, mag ik dan wel even weten waar ik de era verdiend heb? Vroeg op. Je moet vroeg op. Oh, op zo'n manier. Ja, nee, allicht dat ik het niet meteen begreep, zeg. Waarom vraagt iemand of hij bij me mag komen slapen? Omdat hij vroeg op moet. Ja, wat anders. En nog hartelijk bedankt voor je sokken, zeg. Hè? En je ondergoed. Zal ik het soms nog even voor je wassen ook? Oh, was dat wel de bedoeling? Nou, laat ik je dan vertellen dat het mijn bedoeling niet is... en dat ik tevens voor je bedank kan slapen. Al zou je er morgenmiddag om twee uur pas uit hoeven. Dag, dag, harte uur. zeg. Ja, wacht nou eens. Zei die nou dagmoeder? Dagmoeder? Nou, ik moet trouwens eens even aan mijn haar laten doen, zeg. Kijk, kijk, kijk. Het is onwennigheid. Hè? In hoofdzaak is de kwestie van onwennigheid... Maar dat went wel. Goedemorgen. Morgen, meneer Beels. Morgen, wat zei je? Ik zei, morgen, meneer Beels. Nee, daarvoor. Daarvoor zei jij dat het een kwestie van onwennigheid was. Ja, dacht jij van niet dan? Wat? D dat je er niet aan wennen moet. Waaraan? Aan het buitenleven. Mogelijk. Aan de stilte, die rust. Kennen de mensen toch niet meer? Frisse lucht. Mensen schrikken zich lam, zeg. Denken dat ze erin stikken. Ja, dat heb ik nou eens weer eens gezien. Waar? Op de jaarbeurs. Ja, op zeg. Daar staan jullie met een stent, hè? <laughs> ja, nou, in hoogte, Wat voor een, ruikt Ruik je het nog allemaal? Wat? Die stank. <lacht> dat gaat namelijk in je goed zitten, hè? Dat krijg je er niet meer uit. Dat snijdt je de keel af. Die frisse buitenlucht? Ja, dat moet wennen. Dat zijn wij ontwend, hè? Dat vinden wij stinken. <lacht> dat is Bertus. Oh, zijn dat de receptionisten? Eh? Bertus, Piet en Truus? Nee, dat is het V, Bertus. Hoe heet zo'n dier ook weer? Een haasje, meen ik. Zo'n groot log beest op van die waggelpoten. Heet dat geen haasje? Oh, je bedoelt toch geen varken? Ah, ah, varken. Je zegt het. Wat bij de slager haasje heet, hè. Dat, dat weten wij niet meer, hè. Dat zijn wij ontwend. Dat kennen wij alleen nog maar in gestoofde vorm. Als haasje, wij weten niet eens meer dat het in natura bestaat, hè. En stinkt als de hel, dat proeven wij ook niet meer. Hè? En Piet? Piet, mannetjes kip, Piet, wat een boer een haan noemt, hebben we op zijn hok erbij moeten zetten, Piet is een haan, weten die mensen niet meer, bleek. Mensen zeiden lorre tegen de stumperls, lorre, en het is als een haan. En er was er ook nog een truus. Ja, euh, ja met die sik, hoe heet het ook weer? Zo'n dier met een sik, heet sik? Nee, behalve als de geit is, laten we zeggen. Ja, dat is toevallig hetzelfde. Hetzelfde, ja. Oh, is dat hetzelfde? Jazeker. Nou ja, zie je wel, dat zijn wij ontwend. Dat kennen wij niet meer, dat eenvoudige begrip. Geit. Dat kennen wij alleen nog als kaas, als blokje met een borrel. Zeg maar, wat moet jij nou eigenlijk met een stal op de jaarbeurs? Een stal? Ja. Huh? Lien, een stal? Bielslusthof, de wijde Heet het zo? Heet het zo, dat is het. Mens, dat is daar in die hal één brok buitenleven, zegt je akelen van. Nee, als ik de Bielskelo daar niet verkoop, dan verkoop ik hem nergens. De wie? De Bielskelo. Oh, dat nieuwe type landhuis, ja, ja. dat koen ontworpen heet. Ja, dat malle platte ding, die platte bed. Oh ja, met die golf de luifel. De klep, ja, de klep. Ja, Paul, zijn nieuwe pet met de klep, zeg maar, ja. En, ja, maar dat is commercieel geen haalbaar begrip natuurlijk, hè. Je zoekt als villa-bewoner je status-symbool niet... in de allereerste plaats in pet met de klep. Bills Gallo. Ja, goed, hè. Nieuwe ideetje van mij dus uit mijn koker. <laughs> Spits, hè. Ja, ja, zeg het maar gerust, ja. Ja, ja. Zet. Ja, ja. Toch doet het me erg aan denken. Oh, ja? Ja. En, eh, toch niet toevallig aan de bosgalo? Oh, ja, natuurlijk. De bosgalo, de nieuwe, de nieuwe misbaksel van Bos, van Kees, van Kees Bosra. Laten we het daar maar helemaal niet over hebben, zeg Als je dat, als je dat ziet, barst je tranen uit, zeg. Dat is net of het arme kind zijn zakje friet heeft laten vallen, zeg eerlijk. En dat moet dan moderne architectuur wezen, zegt de oplichter. Nou, dan kan ik de mensen tenminste recht in het gelaat kijken, zeg. Van onder mijn pet met de klep. Oh, hoe staat Bosraaf ook op de beurs? Naast me, vlak naast me, genant, hoor. Met wat voor soort stem? Verschrikkelijke, zielig. Gewoon zielig, zeg. Met een bos. Hij staat er met een bos... Origineel wezen Kees, een soort van bos, anderhalve boom met een paardenkop. Gegarneerd met een zakje friet. Dat is heel zielig. Kees met zijn bosgalo, hij... Morgen. Hé. Eh. Ja. Morgen, chef. Morgen, lief. Morgen, koe. En gezondheid, joh. Dank je. Ja, morgen, Paul. Hou daarmee op, man. Eh. Probeer ik, chef, maar u weet wat het is. Ja, alstellerij, ja. Ja, wat is het dan? Dat is eh, hoi... Eh. Hoi Kortslin. Ja, ja. Allergisch dus voor dat hooi. Welk hooi? Onzin. Niemand die er last van heeft. Uh, van de jaarbeurslin, onze, onze stent. Uh... <middels> <middels> Bo! doe maar lol! Graag, chef. Moest even. Sorry. Klekskoep, verzet je er even tegen. Spuren gezondheid daar. Je reins natuurman, groeien en bloeien, mijn liefje, wat wil je nog meer? Weet ik, chef, maar ik sta in dat dode gras te spitten en dat stuift als de hel. Ja. En dat irriteert dan mijn ademhalingsorganen, die stofwolken, chef. Ja, ja, ja, en jij irriteert mijn gehoororganen, Paul. Dan moet je je adem een beetje inhouden doen we allemaal. Ik sta er ook bijna te stikken, man. De enige die daar met tranen over zolang de klanten staat weg te blaffen, dat ben jij. Ja, uh, zeg, chef... Had u er eigenlijk veel? Veel wat, pol? Veel Chef, Vlooien, chef. Vlooien... Vlooien, Niet gemerkt, chef. Nou, maar daar er het van, hoor. Net wat u zegt. Daar zijn nog klachten van gekomen. Oh, ja? Die zitten in dat stro, hè. Ik zat onder, zeg. Tine heeft me waarachtig helemaal in de derry-spoeder moeten zetten. U niet, chef. Nee, Paul. Ik niet, nee, Paul. Ik vermoed dat ik daar zelf al genoeg in de derrie gestaan heb, Paul. Mensen, mensen, met de vuiligheid van die geit. Nou, de, de minister anders wel, hoor, chef. Die stond zich op het laatst gewoon... tegen die boom van die disselwagen te schurken, zeg. Paul, Paul, beste brave Paul... met je onhygiënische fantasieverhalen, Paul. De excellentie stond zich niet te schurken, Paul. Die stond gewoon even te duizelen, man. Mogelijk, chef. Duizelen? Waarvan? Van de stank, chef. Van de stank, van het kind. Stonk, nee weet? Nee, nee, die dorsten. Die stond te dorsten. Uh, van, van al dat stoflin, daar kreeg een enorm droge keel. zie. Nee, nee, die dorsten. Met een enslaghout, die stond te dorsten. Dorsen, chef, dorsen zonder thee dus. Ja, maar met een enslaghout. Of hoe, of hoe dat dan ook heet. Vlegel. Wat zeg je, Pol? Ik zeg uh, vlegel, chef. Tegen wie, Pol? Tegen u, chef. Pol, ben ik een vlegel, Pol? Nee, dat en slaghout, chef, dat, dat heet vlegel, dus. Bespaar me je grafheden, Pol! Er zit een dame bij. Ja, uh, sorry, chef, het is in de volkstalen het normale woord voor het ding. Ja, de volksstaat wemelt van de grofheden... ten aanzien van het normale dingpol. <lacht> nou, je lijkt neef even achter wel, die begon ook al. Maar de minister bij staat, die zegt gewoon... Goeie... Ja, ja, Trouwens, dat zei je helemaal niet. Had je dat maar gezegd? Goeie, excellentie, maar nee, hoor. Die gaat als dan brullen van je stinkt zelf, jij... je ruikt je eigen, je bovenlip is te kort. En meer van dat fraais... ...waar de minister bij staat te niezen, zeg. Nou, wat zei jij dan alsof dat zo fraai was? Wat zei ik? Ik zei iets animerends van, uh, ...kom aan. <lacht> Darstens, wat strooi voor zijn excellentie geurt. Ja, geurt. Zeg ja. tegen mijn geurt. Alsof ik die helse stank stink te verspreiden, zeg. Helse stank, de lucht van een gezonde boerenkerel, zeg. Nou, dan wil ik wel eens een ongezonde kerel ruiken, zeg. Of, of, <lacht> of, of, of laat maar zitten, ja, en geurt, noem mij een normalere plattelandsnaam. Zo heetten ze er allemaal, dat is een begrip, Paul, waar of niet? Ja, nou, sterk verouderd, chef. Hoezo? Door die stank vanzelf, hoe dat verouderd, zeg. En dan dat malle dorsten. Dat heeft mij ook een jaar van mijn jonge leven gekost gisteren, zeg. Ja. Mijn handen zitten vol bladeren waarachter. En ik sta stijf van de spierpijn, eerlijk. Plus van de vlooien, maar ik krijg geen krabben, ga maar na. Ja, en dorsten kan je ook niet, man. Nee, dat kan ik niet, nee. Ja, nou, dat heb ik gezien. Nee, dat is een uh, slag. Snap jij het, Terhelle? Wat? Hoe hij het klaarspeelt. Hè? Als ik dus animerend zeg van... kom aan, dorst eens wat strooien voor zijn excellentie geurt? En als meneer dan eerst eens vrolijke partijtje terug gaat... dan schelde in de orde van... ruik jij maar aan je eigen varken. Ja, dat is een slag. Nou, ja. vervolgens pakt meneer dan een enthout... en begint dan levensgevaarlijk mee om zich heen te meppen, zeg. Want dat zeg ik toch, dat is een slag. Die had ik nog niet te pakken. Nee, maar hij wel, zeg. Hij had hem te pakken, de minister. Die slag recht in zijn nek, zeg. En midden in een nies, benen. Hij, tegen... hij zegt nog tegen mij, hij wil niet. Ik zeg, dan moet u even in het licht kijken. Dus ik kon nog tijdig bukken, maar die man niet. Die stond midden in zijn nies in het licht te kijken met zijn tranen En klabberen. Verschrikkelijk, zeg. En? En? Nou, die lag meteen voor Bertus. Nou, voor Bertus? Ken ik niet, zeggen. Wat betekent dat? Voor Bertus liggen. Dat je voor Bertus ligt. Dan lag je namelijk voor Bertus... Het varken? Het varken, ja. Bertus. In het varkenstok. Zo gezegd, Paul. Kot, chef. Geen oh. tok. Varkenskot, dus. Ja, ja, ja. In de gord. Die voerbak, dus. Het varkensgrot, Paul. Uh, troch, chef. Heet oh. een trog, Die bak... Ja, ja, verbeter jij jouw oude opo, waarop. Alsof jij daar zo deskundig te werk ging. Ja, ik was daar geconcentreerd met de varkensvoederdemonstratie bezig, ja. chef. Ik zag zo gauw het verschil niet, zie. Het de helle, tussen een vark en een zwijn, dat ziet hij niet het verschil. Die giet zijn excellentie even een schep soepeling naar binnen. Spoeling, chef. Huh? Spoeling. Oh. ...van de vele varkens die het dun maken, weet u wel. Nou, ik had niet de indruk dat de man ze nou direct dun maakte, Paul. Nee, die weer, eerst weer helemaal paarsig... ...en toen pas kon hij even vrij uit zijn niche kwijt. Verschrikkelijk, zeg, maar zag die man eruit? Die hebben ze gewoon met bossen stro... ...een beetje af moeten boenen. Ja, ja? en toen zat die stumper helemaal onder de vlooien. Ja hoor, ja, ja jullie met je vlooien, ga weg. Au, au, ga weg. Jullie zien ook spoken zeg. Ik moet de eerste nog zien, wat doe je toch? Nou, ik zoek er een paar van je jas, zo. Weer even een spook vermoord. De helle geloof jij het? Nou, ik geloof in ieder geval wel, wel dat jullie er nogal wat werk van gemaakt hebben van die standpick. Oh, van Biels Lusthof, de Weide-Waranden. <lacht> dat zou ik wel denken, Pol. Als je dat even vergelijkt met dat stinkbosje van Kees. Bos, Kees Bosraaf, Pol. Man doet daar goede zaken mee, chef. Ja, zie je wel. Oh ja? Had gisteravond bij de sluiting al zes optanten op de Boscalo, chef. Hè? Uh, anders Zul wel. Wie? Zul. Zul Herreburg. Ah, oh, staat Zul er ook? Ja, dat is helemaal een schande, zeg. Met wat? Wa waar staat Zul mee? Met niks. Nog, nog geen maquette, niks. Een paar beduidende fotootjes van zijn zogenaamde Herreburgt. Over gebrek aan fantasie gesproken, zegt Zul Herreburg, bouwt u Herreburgt. Wat een arme oepel. En wat is dat dan, die Herreburgt? Kitserig kasteeltje. Voorkomt hij nog niet aan de straatstenen? Architectuur van jaar nul, Paul. Jij bent deskundige. Het uh, krioelde van het volksheb. Ja, door die meiden. Dat is Herenburg weer. Met zijn meiden. Met die pakjes. Die zogenaamde vrouwen Zeg. Nou, ik vond het wel geinig anders, die middeleeuwse kostuumpjes. Hier, middeleeuwse kostuumpjes. Nou, zeg. De lichte cavalerie van graaf Willem de Wulpse, hoor. <lacht> Als je de minister te gast hebt, zeg. Nou, die liet anders wel blijken er duidelijk door gecharmeerd te zijn, chef. Zijn ja, excellentie. Ja, ja. ja, ik heb hem tenminste twee keer alleraardigst horen zeggen. Tegen ja. vrouwen Clotilde, geloof ik. En toen gaf hij haar een zeer onexcellente tik op haar... Uh, hoe heet je dat ook weer in de middeleeuwen? Ja, je kunt zeggen. Eh, juffrouw Clotilde, ja. Daarmee maak je van een Lodewijk de Vroom een Karel de Stoute. Ja. Goedkoop, hoor. Eerst de stakker. ...van Jacoba van bimbam laten volgieten met champagne... ...champagne, zeg, kan het goedkoper... ...en hem dan, als hij weerloos is, dwingen... ...je eigen steentje ook nog eens te openen... ...als de zaak officieel al geopend is. Vuil soort concurrentie is dat, hoor, zeg. Hè? Nou, nou, nou, nou, wat ja. deed je zelf dan? Ja, door Bos, door Kees, door Kees Bosgraaf... ...omdat hij toen ook ging staan reinen. Nou even bij mij, excellentie, nou ook even bij mij... Kom, die man daar met zijn goede gedrag even een porties petat gaan staan onthullen, chef. Ja, en giet maar weer vol, het is de minister maar, terwijl de man nog zegt... Kalm aan, heren, kalm aan, ik moet nog regeren. Nou, u liet u wat dat betreft anders ook niet onbetuigd, chef. Ik zal er wel moeten, Paul. Wat is dat nou? Ik kan toch moeilijk met de koffie aankomen, nietwaar? Ik had toch moeilijk in mijn standje gaan staan, zenemeester, van... Ho, ho, excellentie. <laughs> U bent al ver boven uw tax, hoor, dat zie ik zo wel. <laughs> nee, is een heel vuil soort concurrentie, hoor, eerlijk. En een beetje standbouwen, hoor maar... Ja, nou, weet ik nog steeds niet hoe jullie stenten er ongeveer uitziet. Een juweel. Een juweel, Paul. Een lang juweel werk van pol dus. is van mij, uitgewerkt door Paul en het kind. Paul, praat er even bij, de meid. Nou, kijk, Lien, hier heb ik dus de plattegrond, dus, hè. En dan hmm. heb je hier de entree, dus, de deel, dus. Met hier dus het varkenskot van bep Als dus. de hel stinkt, stinkt als de hel, ja. Met hier de plek van Piet dus. Doof kraaien dus, Piet de Haan doof. Piet de Haan, en hier ja. Truus dan. Ja, Truus, de geit, voor, dat geit een rok voor onder zijn staart. Ja, dat ja. is allemaal door, door neef E. verzorgd dus, ja, ja. hè, die uitstekend, dieren inbrengt. Ja, uitstekend inbrengt van die knaap, waardering, waardering op de stand na dan, vreselijk. Ja, met, met hier dus de plek van de leeuw dus, zie ja. je. De leeuw? Op een boerendeel? Ja, ah, dat zei ik ook meteen. Maar toen was het al te laat, toen was de minister al een aantocht. Hoe haal je het nou toch op het platteland? Een leeuw in je malle hersens, man. En dat had jij gezegd? Had ik dat gezegd? Ja, zeker, oma. Jij hebt gezegd, en dat is mogelijk nog een leeuwerik ergens. Een leeuwerik? Ja. Nou, nou dat was het. Het was een jonkie. Een jonkie van de oude leeuw. Een leeuwerik. Oh. Ja. Oh. Oh. Jo. Jo, Eef, knaap. Een leeuwerik is een kwinkelerende vogel, zie. Oh jeetje. Ja, oh jeetje, ja. Dat is mijn Ik dan even rat, zeg. Die ontdoet even ankwinkelerend met zijn grote vogelklauw die man van zijn excellente broek. Oh, oh zeg, verschrikkelijk. En wat zei die? die? Die zei niks. Die was toen al lang spraakeloos, die man. Die stond met zijn dikke tong alleen nog maar vaag voor zich heen te niezen. Maar vertel maar verder, Paul. Nou, euh, kijk, en dan hebben we hier dus naar achter toe openslaan van die hele grote staldeuren, Lien. Dus, ja. Hè? Ja. En daardoorheen krijg je dan dus een dus. blik op het platteland met uh, weilanden dus, ja, dus en de bosrand. Alles volmaakt, reëel, perspectiefisch doorgedacht. En daarin dus, in dat wijdse panorama neergezet, de maquette van onze nieuwe Bielskalo, dus. Dus met de klep van Pol. Dus. En dan als klap op de vuurpijl een uh, grote achterdoekprojectie van zomerse wolkenluchten dus. Hè, en dan ook nog met de belichting, de suggestie van zonsopgang dus. Met daarna het heetst van de dag dus. En tenslotte avondschemering en nacht. Hè, een minuut of tien totaal. Waarbij de chef, Eve en ik dus dan zo'n beetje demonstreren... hoe geriefelijk ondertussen dus het en landmans heenvliet. Zie... Dus, ja, waanzinnig tempo hebben die mensen, zeg. Ik was mijn bedsteen nog niet uit of ik kon er al meer in. Nou, anders ik wel, zeg. Hoeveel keer ik die geit heb moeten melken, schaamteloos. Ja, deed je dat maar. Had het maar gedaan. Met de minister erbij, notabene. Nadat we hem uit het varkenschort gevist hadden... Hè, probeer ik die nare smaak weer wat weg te werken voor de man. Dus ik roep vrolijk iets van, Gert... Is het geen geit in tijd? Ja, dat is het daar de hele dag, eerlijk. Ja. Maar wat denk je dat hij doet? Hij zet er een fles onder en die gaat erbij zitten kijken. Nee, ome, nee. Ik heb er wel degelijk bij gezegd. Doe maar door het ruis. Maar ze deed niks. Ze deed niks. Natuurlijk deed ze niks, omdat jij niks deed met die dingen. Wat, wat? Die uien. Uien, chef. Hete uijers, die dingen. Ja, ja, het is goed, hoor. Ja, zo wordt mijn lusthof één keer geopend, zeg. Kan je je voorstellen? Nee, nauwelijks, zeg. Hoe ging dat? Dat ging helemaal niet. Hoe ging dat? Het ging ja, fout. Ja. Het was niet verschrikkelijks wat daar gebeurde. Daar is een ramp niks bij, Vol Overdrijf ik. Integendeel, chef. Dat bedoel ik. Het was eigenlijk nog veel erger. Ik zwak het nou nog af. Ja, maar wat gebeurde er dan? Ik zit... Het, het werd geopend dan nou, maar meteen het allerergste te noemen. Ik werd geopend. Tja, die heb ik erop moeten hijzen. Dat wrak, die minister. Waarop? Op, op de lampbouwtrekker. <lacht> dus ik leg hem nog met twee woorden uit hoe dat ding werkt. Ik zeg, u rijdt maar recht op de stalduur aan. Die zwaaien... <lacht> die zwaaien vanzelf open. Oh ja? Ja, ja elektronisch oog dus, doorbreken van zo'n straal. Hè, voel je? Machtige zicht, hoor. Als het zware landbouwgeweld daar dan moet aanrijden... en die enorme deuren zwaaien wij open... en voor het verbaasde over de toeschouwer ontvouwt zich... het ademen panorama van de zonsopgang over bos en Bielskelo, ontroerend, eerlijk, Bol. Ja, spijtig dat het oog niet werkte, chef. <lacht> nee, er zat, een, er zat een vuiltje in, geloof ik, hè? Ah, oh, dus die bleven dicht? Nee, die bleven niet dicht... Als daar even een niezende zatlap voor 300 paardenkracht aan landbouwtrekker tegen lelt, dan blijven die niet dichter. Dan gaan ze er dwars doorheen, geloof dat maar. Oh, verschrikkelijk zeg. Maar zal die man geschrokken zijn? Helemaal niet, nee. Die schrok nergens meer van die. Die kreeg de long in de smeerlap. Die rostte meteen maar door. We wijden we randen binnen, luid van waar de meisjes zijn, waar de meisjes zijn. En toen rang. Rang? Ja over de klep van mijn pet met zijn loggewielen. reduceert de koninklijke wielsterlo... even dat een alpino alpinopetje. En doorrag hem maar. Ik dacht dat ik iets kreeg, zeg. Als je daar toch voor je verbijzende ogen... ineens zwaai even je bosrand ziet rooien... en meneer slaat vervolgens... je kostelijk weiland als een fotje plastic... aan de haak en tuft, niezen dan wel... door me zonsopgang richting Herreburg... waar de meisjes zijn. Nou... Schrikkelijk zeg. Ja, ah, ah, Rinderman, koos kwezel zelfs. Vredig, de bedrijven komt gewoon morgen. Moet je opletten. Oh, ik wou vanmiddag even komen kijken. Is het leuk geworden, de weide veranderen? <laughs> ja, ja, ja, ja. Oh, ja, ja. dank Joyce, ja ja, ja, ja, ja, het is erg leuk geworden, meneer Rinderman, het weide rampgebied. <laughs> ja, die is er, schat. Ja. Ik geef hem je even. Ja, dankjewel, wind van voren, meneer Ema. Bierzeer. Ah, ja, meneer Rinderman, attent van u om even te bed. Ons is telefonisch wat ontzegd, eh, meneer Rinderman? Tot de beurs? Tot de toegang van de beurs? Maar waarom is hemels. de levens was gebroken? Oh jeetje, de levens was gebroken. Wat zeg ik, hier? Oh! oh, oh. oh, oh. Een aflevering van Biels Co, een radiofeuilleton geschreven door Jan Moraal. U hoorde Co van Dijk als bouwondernemer Biels, Fiet Koster als zijn secretaresse Eline Terhelle, Frans Koster als zijn assistent Koen Polleman en Mathé van Daastonk als neef Eef. De regie had Joffischer Junior. Het was een herhaling van 1 november 1971.